Welkom bij Eindtijd en Profecie. Dit is de laatste aflevering in de serie Israël en de Islam. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. We hebben al een hele serie behandeld. En uh, vorige aflevering bleven we een beetje steken bij die zegels. En eigenlijk heb ik daar nog wel een vraag over. Uh, moeten we nou per se door al die zegels heen? Moeten we door al die rampen en al die ellende heen? Ja, waarom moet het dan allemaal zo? Ja. En waarom kan ja. de Heer met zijn Rijk niet meteen ja. komen dat er vrede op aarde is? Ja, precies. Dat is een goede vraag. Kijk, God heeft nu eenmaal het beheer over de aarde aan de mensen gegeven. Ja. Er staat ergens in een psalm, staat de hemel, is de hemel van de der Heer der heerscharen, maar de aarde heeft Hij aan de mensen kinderen gegeven. Ja. En als die mensen kinderen nou maar handelen naar de regels die God gegeven heeft, dat zijn geen, geen wetten, maar dat zijn gewoon is de handleiding hoe je de aarde moet hanteren. Ja. Zoals je bij een wasmachine krijgt je een handleiding erbij. En als je het volgens die handleiding doet, als die tenminste leesbaar is, <kwijnt> dan, dan doet die machine het goed. Precies. En dat doen de mensen doen dat gewoon niet. En dan waarschuwt God weer. En uiteindelijk gaan de mensen kiezen voor de grote tegenstander van God. Die de Heer Jezus noemt de duivel, de overste van deze wereld. Ja. En, en dan geven de mensen dat over aan de overste van deze wereld. En dan zegt God, nou, dan moet je maar zien wat er van komt. Dus hij trekt zich terug zoals we vorige aflevering hebben vastgesteld. Ja, Hij verbergt op een gegeven moment zijn aangezicht. Ja. Maar het opvallende is: voordat die rampen beginnen, dan komt, gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dan komt dat in openbaring. Toen de heer Jezus, openbaring, openbaring 5, vers 8. Ja. Toen hij het, het lam, dat is de heer Jezus, de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich neer voor het lam. Ze hadden elk een siter en gouden schalen vol reukwerk. En wat is dat reukwerk? De gebeden der heiligen. Ja. Dus voordat die rampen losbarsten, komen de gebeden van de heiligen voor Gods troon. Komen mijn gebeden voor mijn kinderen komen voor Gods troon, denk in die tijd ook aan onze kinderen. Ja. Snapte je de bedoel? Ja. En, en voordat die verschrikkelijke uh, bazuingerichten die, die ongelooflijk vreselijke rampen losbarst in openbaring 8 vers 3, mm -hmm. dan lezen we dat weer. Er kwam een engel met een gouden wierookvat 8 vers 3, en die ging bij het altaar staan en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen. En wat gaat God daarmee doen? dan gaat God daarmee doen wat hij beloofd heeft, gebeden, verhoren. Ja, ja. Ja, ja. dat is toch heel simpel? Ja. En, en, en dan, daardoor wordt ook Israël in die woestijn beschermd. Ja. En daardoor krijgen wij ook een uitweg. Ja. Want aan het einde van de reden van de laatste dingen van de Heer Jezus... die, die, die verschrikkelijke reden die de Heer daaruit gesproken heeft... staat de Heer een, een waarschuwing geeft hij dan. En geeft hij ook aan ons, aan u en aan mij... ...geeft hij een weg om eruit te komen. En dat lezen we in Johannes 21. Nee, mijn excuses. In Lukas 21. Want Johannes heeft geen reden over de eindtijd. In Lukas 21. En dan zegt de Heer in vers 36... ...waakt dan te alle tijden. Daar hebben we bijna elke uitzending over gehad. Ja. Dat we moeten letten op de tekenen der tijden. Mm -hmm. We moeten letten op de bedriegelijkheden van de valse christenen ...en de valse verleidingen en de antichrist. Ja. En wat moet je nou meer doen? En je bidt dan dat je in staat mag zijn om te ontkomen. Er is een mogelijkheid om te ontkomen. Ja. Daar moet je voor bidden. En aan, aan alles wat geschieden gaat. En al die rampen je kunt ontkomen. En gesteld kunt zult worden voor het aangezicht van de zoon des mensen. Dus die uitkomst die is daar. Snap je? Voor Israël. En, en, en vlak voor die rampen komen al die gebeden die misschien ook kijkers voor God opgezonden hebben, die komen ja. voor de troon van God. En, en de engelen die doen er wat weer ook he, tussendoor, ja. opdat ook, uh, laat ik zeggen, misschien wat onzuivere elementen eruit gehaald worden. <laughs> Snap je? Ja, dat is de genade van God is dat ja. natuurlijk. Hè? Ja, Want God ja. is altijd een redder. Ja. Zelfs die rampen van openbaring, dat hij dat toelaat, die hebben nog een doel. Lees maar, midden onder die ramp in openbaring 9 gebeurt er weer iets merkwaardigs. In openbaring 9, vers 20. En wie van de mensen overgebleven waren. Dus bijna een derde deel komt over. over. Ja, dat, was, dat staat in vers 18. Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood. Hoeveel mensen? Twee miljard, miljard, zei jij. Zeg je? Twee miljard, zei jij. Dat zijn er twee miljard. Ja. Dat is, onvoorstelbaar is het. Ja. Door het vuur. De rook en de zwavel die uit hun bek kwamen, dus dat dus misschien een wereldwijde oorlog. En, en dan staat er hier, de mensen die overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken van hun handen. Het hmm. lijkt wel of de Heilige Geest is daar te huilen. Ja. Ze bekeren zich toch niet, ze bekeren zich toch niet. Dat is altijd de bedoeling van God dat de mensen zich bekeren. En niet naar die antichristen, naar al die machten te luisteren. Ja, ze bekeren zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoerijen, nog van hun dieverijen. En, van de en de boze geesten niet meer ja. te aanbidden, ja, van ja, hun precies. occultisme. Ja, ja. Occultisme. in New Age. Ja. En, en dat, ja. dat gebeurt dan nog een keer in openbaring. Dat is in openbaring 17. Zitten we ook weer eh, onder allerlei rampen. Vers 9. En dan... Gebeuren die zeven plagen zijn er dan, die lijken erg op de plagen van Egypte, wat er daar in openbaring tijd gebeurt. En die plagen van Egypte, die worden dan volgens geleerden, zijn veroorzaakt door een enorme komeet die ja. bijna de aarde trof. Hmm. En die, ik denk zelf persoonlijk dat dat in uh, openbaring ook is, een berg van vuur die in de zee terecht komt, ja. een berg van vuur die de aarde treft en allerlei uh, vreemde dingen, verschijnsel, dat er dus een, misschien een bijna botsing van een komeet is. Ja. En als dat dan gebeurt, dan staat er dan in vers 9... En de mensen werden verzengd door de grote hitte. En ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen. Dus hij heeft de macht om het tegen te houden. Niet maar ze bekeerden zich niet, ze roepen niet, heer God, houd alsjeblieft tegen. En ze bekeerden zich niet om hem de eer te geven. Ja. Dat, is, ja. dat is zo tragisch, ze zijn... De mensheid die kiest dan weer verkeerd. Dat is zo'n ramp. Ja, dat is eigenlijk uh, het grote probleem van, van de mensheid. Dat wij, uh, wij, wij uh, erkennen God niet, maar we geven Hem wel de schuld. Ja, ja, ja. ja. Dat zie je bij iedere ramp. Ja. Zie je, dat is komt er een ja. forum voor de televisie. Ja. En de meest, uh, uh, de meest notoire uh, atheïst gaat God de schuld zitten geven, waarin hij niet gelooft natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar die ja. vindt het al lang leuk ja. om. Uh, ja, dat is, tegen de dat, keer te gaan. Dat is wel een hele grote paradox. Ja, ja dat is inderdaad een paradox, ja. <laughs> maar goed, wij zitten daar nog niet in. We zitten nog in de tijd van het begin der weeën. Ja. De weeën die zijn er nog niet, die zijn er al. De eerste tekenen zijn er al, maar ze zijn nog niet in volle hevigheid losgebarsten. Ja. En, en, en, en nu is er nog de genadetijd. Ja. En nu is het nog de tijd voor de kerk... om terug te keren naar onze eigen broeder... onze oudere broeder Israël. Ja. En goed in te zien wat we wel zien. We zien de, de tsunami van de islam... zien ja. we over ons komen, heel ja. duidelijk. En we zien de, de, de goddeloze machten... van, van de, de, de, de veiligheidsraad. We, en, zien, we zien de monetaire situatie en in de we, zien de, we zien de monetaire situatie. Uh, we zien van alles zien zeg maar en dat, dan, dat we dan zorgen en dat we dan bidden dat er alsjeblieft een levende gemeente is, een levende kerk. Al, al was het alleen maar te willen van onze kinderen. Ja. En, en dat is zo ontzettend belangrijk. En de cruciale punt daarin is dat wij terugkeren naar onze Joodse broeder, naar Israël onze broeder. Ja. Want die staat in het brandpunt, in, in de voorpostengevechten. gevechten. ...van het Vrije Westen en ook in de voorposten weggevechten... Mm -hmm. ...over de vrije verkondiging van het evangelie en het vrije beleiden van het Absoluut. evangelie. Zeker. En, en, en dat moet de kerk, wat kan de kerk dan doen? Ze moeten ten eerste besluiten om iedere zondag in de dienst te bidden voor Israël. Ja. Dat, dat, dat, ja. dat hoort erbij. Ja. Ten tweede, in iedere kerk en iedere gemeente hoort er een bidstond te zijn... Ik had een keer een seminar en ik kwam er niet doorheen die avond. Dat was erg vervelend, was het een geest van weerstand. Dus ik belde die mevrouw op die de leiding had, die dat georganiseerd Ik zeg, we moeten van tevoren eerst eens een bitstond houden met elkaar. Meneer, wat is dat een bitstond? Zei die mevrouw. Nou, ik zeg, roep de broeders nog maar bij elkaar en dan uh, zullen wij het wel uitleggen. En aan een vriend van me die met de auto meereed of die mij reed, zeg ik, Henk niet al te wild, want het was nog een, een pinkster enthousiasteling. Ja. Want ze weten niet eens wat de bitstond is. Je had die zelf ook al bedacht. Maar nadat we toch met de broeders gebeden hadden en de broeders zelf ook gebeden hadden, brak het seminar ook open. Ja, stond breekt dingen open. Bidstond brengt genezing in de ja. gemeente. Iedere gemeente hoort een bitstond te ja. zijn. Maar bidden is uh, moeilijk werk, Jan. Voor velen. <laughs> ja, sorry hoor, ik kan niks anders zeggen. Nee, maar, maar daar zit heel vaak een stukje geestelijke strijd van. Ja, oh ja, nou ja, er komen maar een paar mensen, dus laat ik ook maar niet gaan. Ja, nou ja, wat geeft dat nou, als ja. er een paar mensen komen? Ja. Nee, nee ja. dat is ook zo. Maar de, he, bidden is goed. Ja, in nee. ja, sommige is het, gemeentes is het, is het inderdaad... Er is het, altijd strijd om gebed. Er zijn, twee, zijn ja. misschien twee zusters met een rollator... en een oude broeder met, met, met, met een wandelstok. Ja, ja. Maar, maar, maar laten die bidden, want dat kan God niks schelen... als er maar gebeden wordt. Precies. Hier, en ja. er moet gebeden worden voor Israël. En het derde is dat het woord moet bestudeerd worden. Ook het profetische woord ja. moet bestudeerd worden. Ja. Men moet weten wat er gaande is in deze tijd... Want dan gaat het volk echt verloren zonder deze kennis. Ja, dat is, en dan dat is duidelijk. Dan trappen ze met ja. elkaar, en ik voorzeg het ook, de, als de kerken zo doorgaan, dan trappen ze allemaal in de kerk van de antichrist die komen gaat. Hm. Ze zeggen allemaal, dat doen we mee, dat kan, we kunnen er nog het best bij aansluiten. Dat is toch geen probleem? Ja, nou gelukkig Eerlijk, uh, hoeven we niet te generaliseren, want er zijn natuurlijk heel veel evangelische en, en ook nog andere gemeenten die... Uh, die, die best Israël in het vaandel hebben staan. Ja, die uitzonderingen zijn ja, er. Uh, ja. Gelukkig wel, ja. ja. ja. Maar dat, uh, dat, dat moet in het algemeen moet dat uh, gaan komen. Ja. Want wij horen daarbij. Weet, uh, Paulus die zegt, wij zijn geënt op die edele olijf. Ja, maar dan moet er wel bijna een opwekking plaatsvinden, toch? Ja, dat, daar moet ook voor gebeden worden, voor ja. een opwekking. Ook dus het is in ons eerst, eigen hart. Ook in het is mijn eerste gebed voor een opwekking en dan. Is ja, er maar, maar zonder Israël geen opwekking, zo zegt dat ook. Ja, ja. ja dat zegt Paulus toch zelf ja, ook in openbaring. Ja. Wat zal hun aanneming dan anders betekenen in Romeinen 11 dan leven uit de doden? Ja. Wat is leven uit de doden? Als dode mensen tot leven komen. Ja. Niet geestelijk dode mensen tot geestelijk nieuw leven komen. Ja. En dat hoort erbij als Israël weer aangenomen wordt. Ja, en als wij weer Israël accepteren als onze oudere broeder en respecteren als onze oudere broeder. Ja. En als wij Israël steun en, en, en vriendschap betonen. En wat zijn die mensen in Ariel, dat is een, een plaatsje in dat hotel, blij als ze je ieder jaar weer zien komen. Ja. Je wordt omhelst gewoon daar. En waarom? Je bent gewoon hotelgasten. Ja. Dus ze zijn blij dat je, dat dat je een je stuk komt. solidariteit ja. toont met Israël. Ja. En, en ze hebben het ook in de gaten, ze weten wat, wat oprechtheid is en dat moeten we ook gaan doen. En zo zijn we Israël ook tot hulp en tot steun. En zo zijn we namens de Heere God tot zegen voor, voor Israël en indirect daardoor ook tot zegen voor ons eigen volk. Ja. Want ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt is wie u vervloekt. Ja, daar hebben we in een van de vorige afleveringen uitgebreid bij stilgestaan over dat mechanisme zoals dat werkt. Uh, Jan, ik heb uh, aan het eind van deze serie nog even een vraag van een kijker. Kunnen we die ook nog even behandelen? Ja, het heeft ook een okay. beetje met, met de eindtijd te maken. Het heeft ook een beetje met uh, de, zeg maar, waar we het ook, ook over hebben gehad. Over de Satan en, en over hoe dat uh, zit met die ongehoorzame engelen enzovoort. Je hebt ooit eens een keer gezegd, vertelt deze mevrouw, dat uh, de Satan en zijn ongehoorzame engelen nog niet op de aarde zijn geworpen. Uh, en zij zegt, ik heb begrepen dat in Isaiah 14 en openbaring 12 staat, dat Satan met de ongehoorzaam engelen wel op aarde waren geworpen. Kun jij nog even uitleggen hoe dat zit? Heb ik dat gezegd dat hij nog niet op aarde is geworpen? Dat, dat kan dat ik me echt niet herinneren. Zal ah, je... hoe, zit, hoe zit het? Uh, op een gegeven moment is Satan inderdaad uit de hemel geworpen. Ja. Maar ja, ze zitten nog in bepaalde hemelse gewesten. Ja. Soms denk ik zelf wel eens dat uh, de hel leeg is. Want dat is natuurlijk ook een vraag. Hè, van, uh, we hebben het over van waar zijn wij op de, zeg maar in het moment. Waar, waar, waar gaan we naartoe? Hoe ver zijn we op de schaal van de Bijbel? Hadden we het over? Uh, er komt nog een keer een moment zeg maar dat, zeg maar dat die demonische machten echt losbreken. Ja, dat zijn natuurlijk een, de, de meest zware engelen zijn, zijn opgesloten. Dat is in een duizendjarig rijk als die engelen opgesloten zitten. Dat is dus veel verder weg. Dat is die... nog verder weg als ze ja. weer opgesloten zitten. Dan grijpt God ze. Ja. Maar het is altijd nog de weerhoudende en beschermende hand van God ja. dat uh, het nog niet losgebarsten ja. is. En hoe meer God zijn hand terugtrekt, hoe meer de duivel daar ingang vindt. Ja. Dat is het hele probleem. Of die nou op aarde geworpen is, de, de, de zwerven, het, over heel Nederland zwerven miljoenen onreine machten. Het barst van de onreine machten. Ja, wij kunnen ze niet zien, maar het ja, is wel realiteit. Maar je kunt ]iteit. ze wel voelen aan je lichaam, aan je geest. Ja. Niet? En, en dat is het hele is dat, probleem. Is dat ook iets waar we gewoon te weinig kennis van hebben? Ja, en dat is ook waar we te weinig ons en onze kinderen, onze gezinnen, uh, in de bescherming brengen van het bloed van de Heer Jezus. Ja. Want zoals bij de uittocht van Egypte, de verderfengel, want God was dat niet, die die eerst geboren sloot, dat was de, de verderfengel. Ja. God trok zijn beschermende hand terug en hij liep achter, maar wij spreken die verderfengel aan. Hé, hey, die deur niet in, want daar is het bloed. Die deur niet in, daar is het bloed. Die deur wel in, maar daar is het bloed niet. Ja. En zo, zo blijft dat ook gaan. Zo moet jij, jouw gezin... Zo moeten wij onze gezinnen beschermen, beschermen. tegen deze, deze machten. Ja. Want wat we wel kunnen constateren natuurlijk is dat zeg maar, die machten in de afgelopen decennia behoorlijk veel meer macht hebben gekregen. We stelden al van de islam versus de christenheid, dat, daar waar die wegschaal. Verkeerd komt te liggen. Maar datzelfde zou je kunnen zeggen over zeg maar, de, de, de machten van, van de demonische machten, de occulte machten, de New Age machten. En de en machten van onreinheid. Ja, dat, ja, ja. Dat zeker. Ja. Dus als, als je dat allemaal in die schaal legt, ja, de, en dan wordt het wel heel licht als wij ja. niet meer bidden en als wij niks meer doen. En de zwaarste machten die momenteel verschrikkelijk keer gaan, zijn de machten van het antisemitisme. Ja. Want, Want zij zijn... weten waar het naartoe gaat. Ja. Want die, het antisemitisme is door alle eeuwen heen de laatste druppel geweest die de emmer van God stoer moet overlopen. Ja. Dan zegt de Heere God, nou dan zoek het dan zelf maar uit tegen de mensen. Ja. Kijk, kijk zelf maar wat van komt van jullie opstand tegen mij. En, en, en dat is gevaarlijk en daarom hebben we ook zo hard opwekking nodig, hebben we gemeente nodig. Want echt gemeente is ook een paraplu van bescherming over de gemeenteleden in het bijzonder over de kinderen van de gemeente. Ja. En, en, en, en het is niet zozeer of al die machten al op aarde aanwezig zijn, maar het is veel eer in hoeverre de beschermende hand van God er nog over is. Precies, ja. En, en, en, en, en daar gaat het om. En daar is de gemeente voor die daarna roept. Nou, we hebben, we hebben gesproken over uh, Israël en de islam. Uh, kun je nu ook zeggen zeg maar, dat de islam min of meer de grootste bedreiging is en juist de... de, de de, de aanjager is van het antisemitisme? Op dit moment, ja. Op dit moment uh, is, is dat uh, de islam. Ja. De boeken van Hitler, die uh, Mein Kampf bijvoorbeeld, wordt gretig verkocht. En, uh, het, het is een en al antisemitisme. Maar dat gaat ook in, in, in Europa gaat dat keihard. In Zweden is er ook een paar maanden geleden een artikel verschenen... Mm -hmm. dat Joodse Israëlische soldaten Palestijnen kidnapten... ...gebruik maakten van hun, uh, hun, hun klieren, hun organen... ...en ja. die op de markt verkochten. Ja, en dat en dat, dat pijs, zijn ja, allemaal het middeleeuws demonische beschuldigingen... En die kan nog wel raken. En die toch uh, de grote pers raken... En waar de, de Zweedse regering het gewoon verrekt om, uh, om, om excuses te maken, laat staan dat ze ingrijpen. Ja, maar dat is natuurlijk weer het gevaar van die media, die zeg maar die aanjaging van, vanuit de islam of vanuit andere hoeken alleen maar zeg maar vermenigvuldigt. Ja. En uh, als mensen dat gewoon klakkeloos overnemen, geloven wat de media zegt. Ja, dan, uh, dan wordt het wel heel erg vechten ja, tegen de bierkaai. Probeer maar eens in, in bepaalde vriendenkringen uh, iets vriendelijks over Israël te zeggen. Mm. En je krijgt de wind van voren en een, een, een stank van leugens over Israël krijg je over je mm. heen. Ja. Dat, zover is het al, al, al doorgevoerd. Ja. En zover zitten we al bij het moment dat de antichrist zijn kans grijpt om de macht te gaan grijpen. Ja. Want er is altijd een weerhouder... He, dat zegt ook uh, 2 Thessalonicense. Veel mensen denken dat het uh, de gemeente is die het weerhoudt. Andere mensen die denken dat die weerhouder uh, de kracht is van een rechtvaardige regering. Die dus de chaos tegenhoudt. Volgens mij is die weerhouder toch de heilige geest? Uh, ja, dat zeggen zij. Die mensen die zeggen dan, de weerhouder is de heilige geest. En die is dan weg als de gemeente opgenomen is. Ja. Maar de heilige geest is nooit weg. Oké, okay, dat... De Heilige geest, die, die is zelfs als de antichrist heerst, komen er nog mensen tot geloof. Ja, ja dat moet door de geest gebeuren. En dat, en, en dat is de enige die de mensen tot geloof kan brengen, ja. want hij is de, die overtuigd van, mm -hmm. van, van, van, ja. van zonde gerechtigheid en ja. van, van de waarheid. Ja. Dus, dus, maar er is altijd nog een weerhouder. Er is altijd in Nederland nog een stuk regering die op een of andere manier, tot op zekere hoogte, nog recht en gerechtigheid brengt. Ja. En onder het Rijk van de Antichrist is er geen recht en geen gerechtigheid meer. Er is alleen maar buigen voor de Sharia. Dat is eigenlijk de situatie die we nu kennen. We zien heel hoop wetteloosheid. We zien een heel hoop uh, uh, ellende langskomen op straat. Uh, geweld, zinloos geweld, familiedrama's. Uh, uh, pesten, branden. Branden. Uh, allerlei zaken. Dat zal alleen maar in toenemende mate uh, toenemen, eigenlijk. Ja. Dat is, dat is het erge, maar daartussendoor blijven we nog hopen dat God nog op een of andere manier een opwekking geeft. Maar zolang er niet voor gebeden wordt, dan, ik zeg het met eerbied hoor, ja. dan kan God ook niks doen. Dat is dus de oproep aan het eind van deze aflevering, aan het eind van deze serie, dat het goed is om te blijven bidden, in ieder geval voor een opwekking, maar zeker ook voor Israël. Ja. En dan zeggen we, Heer, zegen uw volk Israël, maar Heer, vergeet ook ons niet en geef ook ons nog een opwekking. En die gaan we dan ook gebruiken om ook Israël te zegenen. Amen, zou ik bijna zeggen. Er is een Joods boek dat verschenen is jaren geleden en dat heet Christian Revival, Christelijke Opwekking, ja. voor Israëls Survival voor het overleven van Israël nou, en dat zien de Joden zien dat ook ja. en laten we dan die opwekking laten komen door de Heer want de Heilige Geest wil niks liever. Nou lijkt me een heel mooie afsluiting van deze serie want de opwekking is de enige mogelijkheid zeg maar om, eh, om God op andere gedachten te brengen of in ieder geval eh, zijn tijd eh, wat uit te laten stellen zodat er meer mensen tot Jezus geloof gaan komen ja. kunnen vinden. Amen. Jan heel hartelijk bedankt voor deze serie. Bedankt. En voor de kennis die je ons hebt uh, meegegeven. U thuis ook heel hartelijk bedankt. Heeft u vragen? U kunt natuurlijk altijd uh, mailen naar uh, Family Seven toe. En wij zullen graag samen met Jan van Barneveld die vragen beantwoorden. Uh, heel hartelijk dank voor het kijken. En dit was het eind van deze serie. We weten niet of er weer een volgende serie zal komen. Maar de toekomst zal het leren. Nogmaals dank.